Wijzers van de klok gaan snel, dat merk je later wel. Anne, van de pot naar de wc gaat 1, 2, hupke. Anne, je hebt net je bron tol uitgepakt of bent alweer een jaar ouder. Voor ik goeiemorgen zeg, ben jij op je weg.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 Er waren mooie baby's bij, maar niet zo lief als jij, Anne. Alleen de ogen van je moeder waren net zo mooi als jij.